7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Informateur Kamp positief over onderhandelingen. VN Veiligheidsraad veroordeelt aanval Syrië... en Nederlanders boeken steeds vaker een korte hotelvakantie. De onderhandelingen tussen VVD en PVDA over een nieuwe regering... hebben nog niet één keer vastgezeten, dat zei informateur Kamp. Het is een stabiel proces. Het gaat heel gelijkmatig, al dus de informateur... Boskamp wordt er hard gewerkt aan een goed resultaat. PvdA's Samson en Dijsselbloem en de VVD'ers Rutte en Blok... zaten ook gisteravond weer aan tafel bij de informateurs Bos en Kamp. PVDA en VVD praten nu bijna twee weken over een regeerakkoord.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 Morgen eerst nog periode met regen. In de loop van de middag droger en meer zon. En zondag droog met ruimte voor de zon. AMW ah, Verkeersinformatie. Er staan vier files, allemaal veroorzaakt door ongelukken. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven, tussen Maarhezen en Valkenswaard 3 kilometer. En op de A4 richting Amsterdam, tussen Knop en Prins Klausplein en Dorp 4 kilometer. Hier is de rechterrij zo dicht. De A7 vanuit naar zaandam staat tussen Hoorn en Purmerend Noord 3 kilometer. Alle rijstroken zijn hier weer open. En bij Rotterdam is er een ongeluk gebeurd op de A15 richting Europoort. Tussen knoopbunt Ridderkerk en knoopbunt Vaanplein staat 6 kilometer. Maar ook hier is de weg weer vrij. Dit is voor iedereen die zakelijk wil rijden. Maar wel met zijn hart. Die niet een route wil volgen, maar de weg wil wijzen. Die geen plekje wil zoeken, maar ruimte opeisen.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 Met Marcel Ooster. Goedemorgen. Women on Waves zijn Marokko uitgezet. Het land stelt geen prijs op de pro-abortusactie. Leggen zo'n contact met de abortusboot. Verslaggever Jan Eikelboom was in de Syrische stad Aleppo. Hoort zo wat hij daar aantrof. En dat geweld in Syrië komt wel heel dicht bij buurland Turkije. Veel te dicht volgens de Turken. Ja, beschietingen over en weer. Turkse parlement dat toestemming geeft om in te grijpen in Syrië als dat nodig is. Het leek er even op dat de spanningen tussen Turkije en Syrië tot een groter conflict zouden leiden. Maar vooralsnog is dat niet het geval. Zo benadrukt premier Erdogan nog eens in een toespraak. Türkiye olarak bizler bu bölgede sadece ve sadece barış istiyoruz, güvenlik istiyoruz. Bizim derdimiz bu. Bizim asla Erdogan zegt dat Turkije alleen geïnteresseerd is... in vrede en veiligheid in de regio... en dat het land absoluut geen oorlog wil. Ondertussen heeft de VN-veiligheidsraad de mortieraanval van Syrië... op een Turkse grensstad afgelopen nacht... of nee, twee nachten geleden... in de krachtigste bewoordingen veroordeeld. Bram van Meulen, onze correspondent in Turkije. In Istanbul nog net, Bram, want je bent op weg naar die grens... met Syrië en Turkije... Eh, Turkije wil geen oorlog. Syrië heeft excuses aangeboden. De kou is uit de lucht. Nou, het zijn in elk geval uh, wel belangrijke woorden van premier Erdogan. Uh, wij willen geen oorlog. Uh, die vergeldingsactie, die artilleriebeschietingen uh, van gisteren waren slechts een waarschuwing aan Syrië. En niet meteen een voorbode van een aanstaande oorlog uh, tussen de, deze twee landen. De angst is natuurlijk groot dat uh, die Syrische oorlog die nou al bijna twintig uh, maanden woedt, uitloopt op een regionaal conflict waarbij buurlanden als Turkije uh, betrokken zouden raken. Uh, daar leek het ook wel even op met al die beschietingen uh, over en weer. Uh, nou uh, zegt Erdogan, nou wij hebben geen intentie om een oorlog aan te gaan. Maar uh, je moet tegelijkertijd ook niet vergeten dat je uh, de Syrische regering wel kunt waarschuwen zoals gisteren heel duidelijk is gebeurd. Uh, maar dat uh, Assad het wat dat betreft ook niet helemaal in de hand heeft natuurlijk. Er wordt aan die andere kant van de grens, uh, van de plek waar ik nu naartoe ga, uh, al weken zwaar gevochten. Tussen uh, strijders van het Vrij Syrische leger en de regeringstroepen. En bij die gevechten verdwalen kogels, uh, zwaaien mortieren af. Dus ja, wat doet de Turkse regering als alweer zo'n ongeluk gebeurt? Ja, Dus het was een waarschuwing aan uh, het adres van Assad. En tegelijk ook een boodschap voor de rebellen in Syrië. Ja, dat denk ik wel. Zo kun je het wel lezen. De boodschap was ook aan het Vrije Sierse leger. Luister, wij willen niet betrokken raken bij deze oorlog. En dat is wel een belangrijk signaal. Omdat je in de afgelopen week proeft dat er frustratie bestaat bij het Vrije Sierse leger. Dat het allemaal erg slecht gaat met de opstand. Er is weinig geld. Er zijn toch nog te weinig wapens. En ze hopen eigenlijk op volmondige... Militaire steun van Turkije. Dat kun je bijvoorbeeld horen aan verklaringen van uh, generaals van het Vrij Syrische Leger, die ineens met een verklaring kwamen dat in juni, uh, uh, toen dat Turkse gevechtsvliegtuig uh, boven Syrische water werd neergehaald, dat uh, de schuld zou zijn van uh, het Russische leger, dat uh, legerwagens heeft in Syrië en dat de piloten toen niet verdronken zijn, maar dat ze uh, gered zouden zijn door het Syrische leger en vervolgens. Uh, standrechtelijk geëxecuteerd. Nou, de Turken ontkennen die versie van het verhaal. Maar dat klinkt heel erg alsof het Vrij Syrische Leger eigenlijk aan het duwen is. om Turkije uh, te laten betrekken bij deze oorlog. En Erdogan liet gisteren heel erg duidelijk weten dat ze daar geen trek in hebben. Nee, dat willen de Turken absoluut niet, daarin gezogen worden. Nee, uh, dat is de, niet alleen uh, zo in, uh, in de hoofdstad Ankara. en het parlement en de regering, maar ik proef het ook heel erg. ...op de Turkse straat. Er uh, was gisteren een demonstratie tegen de oorlog. Uh, daar waren wel vooral veel oppositieleden bij. Maar als je de Turken zelf hier zo vraagt... ...dan hebben ze toch het gevoel dat ze voor het kaartje worden gespannen... ...van het Westen dat zelf niet betrokken wil raken. Uh, de, die steun, de, die Turkse steun aan het CSGZ... ...heeft eigenlijk niet zoveel opgeleverd in de afgelopen twintig maanden... ...alleen maar heel veel vluchtelingen. En dat die handel die ooit zo bloeide langs die grens... ...helemaal stil komen te liggen. En ze zouden het hier... Of liever anders zien. Maram van Meulen in Istanbul en, zoals gezegd, op weg richting grens met Syrië. In Syrië blijven de gevechten tussen de rebellen en het Syrisch leger onverminderd doorgaan. Zeker in de grootste stad van het land, Aleppo. Deze week ging de Oude Bazaar in het historisch centrum in Vlammen op bij een aanslag. En er kwamen 48 mensen om het leven. Er zijn maar weinig buitenlandse journalisten in Syrië. Maar NOS-collega Jan Eikelboom is er wel. Hij ging als eerste naar Aleppo. We zijn om een uur of half elf de stad binnengereden, Het checkpoint van de rebellen gepasseerd. En wat je dan voor je ziet liggen, dat is één grote hele lege weg. En we waren de stad nog maar net in. Links en rechts van die weg trouwens. Uitgebrande tanks, uitgebrande bussen waren de stad nog niet in. Of we hoorden een enorme knal, een enorme explosie. En we zagen witte, roken, witte rook opstijgen. We zijn de zijstraten ingegaan. Heel erg veel verwoesting gezien. Huizen, scholen, winkels. Maar ook ziekenhuizen bijvoorbeeld worden getroffen door de troepen van Assad. We zijn in een hospitaal geweest waar maar liefst vijf...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 Het is hier iets rustiger dan, uh, dan in Aleppo zelf. Hier iets ten noorden van Aleppo op het platteland... Uh, ja, is, het, is het rustiger, uh, maar ook toch niet echt veilig... Weliswaar zijn de troepen van Assad verjaagd. Die zijn niet meer in de dorpen. Maar in de lucht is het regime natuurlijk nog hier en meester. En de dorpen en de stadjes die worden bestookt vanuit helikopters en, uh, en, en, en met vliegtuigen gebombardeerd. Het dorpje waar wij zitten bijvoorbeeld, de afgelopen vijf dagen is het te rustig geweest. Maar in de tien dagen daarvoor zijn onder meer alweer de bakkerij uh, gebombardeerd. Een aardappelmeelfabriek, uh, een schoolgebouw, een, een gemeentelijke instelling. Uh, drie kwart van de bevolking van het dorpje is inmiddels ook gevlucht. Mensen zijn doodsbang. Er zijn ook geen enkele voorzieningen meer, de gemeentehuis functioneert niet meer... er is geen politie meer op straat, er is geen brandstof meer te krijgen... eten nog wel, maar zeer mondjesmaat en heel erg duur... En er zijn bijvoorbeeld ook geen medicijnen en ziekenhuizen meer. Als je kijkt naar het gezin waar wij uh, logeren, daar is uh, de 62-jarige moeder... Uh, is kankerpatiënt, ze heeft longkanker. En zij moet eigenlijk voor haar behandeling naar het ziekenhuis in Aleppo. Maar dat is te gevaarlijk, daar kan ze niet meer naartoe. Dus zij zit nu vast in zo'n dorpje dat bij tijd en weide wordt gebombardeerd. De enige andere optie is naar Turkije gaan, naar een ziekenhuis over de grens. Maar daar hebben we het geld niet voor. En dat is ook heel ver weg, want terwijl Jan Eikelboom daar ten noorden van Aleppo was, was dus de beschieting net over de grens op die Turkse grensplaats. En dat is ver weg bij Jan.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 Anderhalf jaar is de oorlog aan de gang. De mensen zeggen, jullie praten en praten maar. Er gebeurt helemaal niks. En ons land gaat in vlammen op. Jan Eikelboom in Syrië. U hoort zijn bijdragers de komende dagen. En ziet ze ook op televisie. U kunt hem ook volgen via onze website nos.nl. Zo duidelijk Women on Waves. Hun abortusboot lag een aantal dagen in een Marokkaanse haven. Gekamoufleerd, maar is inmiddels gedwongen vertrokken. Eerst naar Den Haag. Dennis Mooij met de verkeersinformatie. Er staan drie files, Marcel. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. 7 kilometer langzaam rijden tussen Bulo en Valkenswaard. En op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en de Dorp, 2 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. En op de A15 bij Rotterdam in de richting van Europort, Tussen knoop Drede en IJsselmonde, 3 kilometer kilometer door een ongeluk. En ook hier is de weg weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. En verderop ook in Den Haag is Mark-Robin Visser. Want Mark-Robin, de stad gaat de jeugdwerkloosheid aanpakken. Maar hoe? Ja, maar hoe? Dat is natuurlijk de grote vraag. Er gebeurt in Den Haag al van alles aan, uh, aan jeugdwerkloosheid. Ik ben nu in een grote professionele keuken waar uh, nu al... De lunch wordt voorbe voor, uh, voorbereid voor, uh, voor allerlei mensen. En ik ben samen met Nancy broodjes uh, in een mand aan het doen. Goedemorgen, Nancy. Goedemorgen. Vertel eens even, hoe ben jij hier terechtgekomen? Um, ik, uh, ja. ik moest naar uh, een soort van bijeenkomst bij uh, het opera-huis ja. of zoiets. En uh, toen had uh, ja, ik aangegeven wat ik wil en wat ik ook kan. Ja. Je bent 24 Even. en je hebt een opleiding gedaan. Wat voor opleiding heb je gedaan? Ik heb een MBO-laboratoriumopleiding gedaan. Aha. En geen werk uh, kunnen vinden? Nee, niet kunnen vinden. En zo ben jij dus een van de 108.000 wow. jongeren werklozen geworden in Nederland. Oh, dat is uh, een enorm aantal. Ja, hè? 108. Maar ja. Hé, hey, maar goed, je zoekt dus iets in, in, eigenlijk in de laboratoriumsfeer. Maar dat is er nu niet. Dus nu sta je hier uh, broodjes te verzorgen. Klopt. Als training. Ja, inderdaad. Ja. En steek je daar dan ook nog wat van op, denk je? Um, jawel, ik leer uh, gewoon hoe het is om in een werkzetting weer te zitten. Dus ja. ja. Met een werkritme, vroeg dat, opstaan. Inderdaad. Ja, en de pers te woord staan zo af en toe. <laughs> ja, ja, daar heb ik niet echt bepaald veel ervaring mee, maar... Uh, nee, maar ja, dat kan we... je allemaal leren, joh. Kom op. Ja, wat gaan we met die broodjes doen? Waar moeten ze heen? En ze moeten naar de broodjescorner. Nou, dan gaan we naar de broodjescorner, Want ik weet toevallig dat in de broodjescorner daar is ook Meri. Die staat hier, geloof ik, iets met plakjes kaas te doen. Meri, goedemorgen. goedemorgen. Hoe is het met jou? Goed, prima. Luisteraars, Meri is 26, heb ik me laten vertellen... en is vier jaar geleden uit Eritrea naar Nederland gekomen. Ja, dat klopt. En uiteindelijk hier dus in Den Haag in een, werkt, een leertraject. Ja, dat klopt. Ja. Wat voor werk zou je graag willen doen? Heb je een opleiding gehad van iets? Nee, nog niet. Helemaal niet? Nee. Nee. nee. En uh, je bent nog maar net hier, hè? Ja. Twee ja. dagen? Ja, de vierde dagen vandaag. Ja, zegt meneer Veldhuizen, ja. eh, zo is het hier dus een, een zoete inval. Er komen steeds nieuwe, jullie noemen het kandidaten, bij. Ja, en anderen want, uh, vallen weer af. Ja, ja die vallen af. Vallen af die plaatsen we uit naar werk. De, en, kortom, er wordt al heel veel energie gestoken. Tenminste, als ik dat hier zo zie, in jonge werklozen hier in Den Haag. Toch ja. komt er een actieplan, waarvan nu ook nog niet. We weten allemaal nog niet wat erin staat. Nee, we zijn heel gespannen, hè? zoals aangegeven. Dat ja, maar... gaan we straks horen, want ja, de wethouder die we komt hier leven. straks naartoe om het te onthullen. Ja, ja, ja we zijn uh, gespannen. Ja. Uh, ja. Ja. Maar goed, de, even, uh, wat... wat wat u waarschijnlijk wel weet, het is natuurlijk hartstikke leuk... dat die jongeren hier in een soort uh, ritme worden gebracht. Ja. En, maar is er werk voor ze uiteindelijk? Uiteindelijk uh, is er werk, uh, uh, maar we, we plaatsen het breed uit. En we hebben het hele tijd, u bent hier toevallig bij het training horeca, ja. maar we plaatsen breed uit op de arbeidsmarkt. Ja, dus dat kijk, klinkt uh, hartstikke mooi. We plaatsen breed uit, maar ik heb dat getal net al genoemd. Er zijn 108.000 jongerenwerklozen in Nederland. Ja, dat zijn er een hoop. En ja. daar moeten we snel aan de slag. Dan moet een schepje bovenop. Twee schepjes bovenop. We gaan ons uiterste best doen. Om maar even in horeca-technologie ja, ja. te blijven. Ja, precies. Meri, heb je het gehoord? Er moet een schepje bovenop. Ja. Kent u die uitdrukking? Nee? Ja. Wel. Ja, toch wel, hè? Ja. Hé, hey, de plakjes ham enzovoorts. Nou, ik vind het hartstikke leuk om hier bij het horeca-team vanochtend... Ik voel me nou al thuis. Nou, helemaal, helemaal goed. Gaan we zo koffie drinken. We gaan zo weer koffie drinken en dan gaan wij wachten op... Er komt ook iemand van FNV Jong, want die zit ook in dat actieplan. Leuk. En op de wethouder naachten en dan gaan we hier dat allemaal horen. Dat actieplan tegen jeugdwerkloosheid in Den Haag. Tot straks. Robin Visser is daar. Het is tien voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Terwijl bestaande musea zuchten onder de bezuinigingen... krijgt Winterswijk er een nieuw museum bij. Villa Mondriaan. Het huis waar Mondriaan groot deel van zijn jeugd doorbracht, Zal de vroege werken van Mondriaan gaan tentoonstellen. Wim van Krimpen, voormalig directeur van het gemeentemuseum in Den Haag... wordt de directeur van Villa Mondriaan. En gisteravond was hij in Winterswijk. Hij sprak de gemeenteraad toe... die jaarlijks 65.000 euro subsidie moet gaan geven aan het museum. Maar voor Van Krimpen naar het raadshuis ging bezocht hij... samen met verslaggever Karen Alberts... de huidige bewoonster van Villa Mondriaan. Dit is het, de Villa Mondriaan. Het was een mooi huis waar hij woonde. Ja, dat was het zeker. Nou, toen wij we hier kwamen niet, want het was een bouwval. Hè? Dat zegt Elisabeth Nijhuis-Wiggers. En dankzij haar bestaat het nog... Ja, wij hebben in 84, 1984 optie gevraagd. En dat was drie weken voor de sloop. Dus dat was kantjeboord, ja. En wanneer heeft hij gewoond? Hoe oud was hij toen? Hij was acht jaar toen hij hier kwam, 1880. En hoe oud toen hij weer wegging? Twintig. Dus dat waren vormende jaren voor hem? Ja, en hij is nog tien jaar lang terug geweest in Winterswijk... omdat hij in Amsterdam studeerde, maar zijn ouders woonden nog in dit huis... En dan kwam zijn oom ook hier naartoe en dan geelden ze schilderen hier in de omgeving. Ja. ja. En nu woont u hier nog in, maar ja. u gaat plaatsmaken letterlijk voor een museum. U gaat verhuizen. Ja, ik ga met een week of drie, vier naar een andere locatie. En dan komt dit pand helemaal leeg en wordt het een museum. Ja. Zullen we even naar binnen lopen? Ja. Nou, Wim van Krimpen. En toen kreeg u plotseling een prachtig pand in handen... dankzij een particulier die het heeft gekocht om hier een mooi museum te maken... Ja, en mijn hobby is om musea te bouwen. Dus het viel echt, dubbeltje viel echt op zijn plek. En kijk even om me heen. Hoge plafonds, prachtige kamer. Aan deze muren gaan ze dan hangen. Ja, ja vroeger waren eh, directeuren van scholen, dat waren toch wel notabelen. Dus vroeger woonden die in mooie huizen bij de school. Dat is hier ook het geval. Daarom is dit ook, dit is echt een, een, een tamelijk grote villa. Nou, in deze villa gaan we het verhaal van Mondriaan vertellen. We gaan hier verhalenkamers maken. En nu hebben we het geluk dat hiernaast uh, de galerie was... waar mevrouw Nijhuis de galerie, Mondriaan Galerie, is begonnen. Uh, nou, die breken we af. Die is toch niet in zo'n goede staat. Daar maken we echt een nieuw museumpje. Ook helemaal goed geklimatiseerd en beveiligd. Logisch, anders kunnen we daar die kostbare werken niet ophangen. En onze mecenas, onze sponsor... Uh, die heeft uiteindelijk ook besloten om nog het hoekhuis erbij te kopen... En dat komt prachtig uit, want daar kunnen we nu de ingang maken. Uh, daar komt de boekshop, daar komt het café. Dus Winterswijk krijgt, ja, krijgt een echt museum. En dat in een tijd dat we alleen maar ellendeverhalen verhalen horen... uit de culturele sector, van uh, gezelschappen die opgeheven worden... of musea die met veel minder subsidie toe moeten. Het kan dus wel. Ja, ja ik mag graag tegen de stroom in zwemmen. Uh, dat is mooi. Maar dankzij een particulier? Absoluut, absoluut. Is er nog wel genoeg werk van Mondriaan wat nu in depots ligt... of anderszins wat hier naartoe gehaald kan worden? Uh, zeker, zeker. De, het, het gemeentemuseum, waar ik toevallig goede relaties mee heb... <laughs> omdat ik daar een aantal jaren gewerkt heb. Uh, daar hebben we een overeenkomst mee gesloten. en Het museum gaat vier maanden open in de zomer. Uh, dan krijgen we een groot gedeelte van de vroege werken. Bovendien hebben we nog een aantal verzamelaars die meedoen. We kunnen echt een het prachtig overzicht op. maken van wat er hier allemaal gebeurd is. Intussen ja. ja. staan hier de verhuisdozen ingepakt en wel. U gaat na vele jaren een van huis. Dit hele mooie pand verlaten. Ja, ja dat, dat uh, moet ook wel een beetje pijn doen, een denk ik. Dat Ja hoor, absoluut. Ik loop hier wel met weemoed af en toe rond. Ik heb hier 27 jaar gewoond. En uh, ja, maar goed. Het, het, ik vind het achterlaten van een museum... Ja, je kan het je niet mooier wensen. Ik heb het al die jaren in mijn achterhoofd gehad. Van, ik ga proberen om hier een museum van te maken. En nu is het gelukt, Hoe bijna. Ja, ja, ja, alleen de gemeenteraad moet nog even mee uh, ja, instemmen met dat ja, bedrag. Ja. Hè? Maar het is een luttel aantal uh, ja. euro's wat ze de, moeten de, betalen. Hè, onze mecenas die heeft al enkele miljoenen hier ingestoken. Dus uh, als de gemeente nu uh, 70.000 per jaar, maar dat wordt 65, geeft... Nou, dan krijgen ze toch iets op een goudschaaltje aangeboden voor heel weinig, zou ik zeggen. Pila Mondriaan kunt u binnenkort de vroege werken van Piet Mondriaan gaan zien in Winterswijk. Terwijl de indruk dagenlang werd gewekt dat de abortusboot van de organisatie Women on Waves onderweg was naar Marokko, bleek het bewuste schip, een plezierjacht, al eventjes in de haven te liggen. Het kwam incognito die haven binnen om te voorkomen dat het zou worden tegengehouden door de Marokkaanse autoriteiten. Volgens Women on Waves ondergaan vele Marokkaanse vrouwen onveilige abortussen. De organisatie wil hen ondersteunen. Abortusarts en oprichter van Women on Waves, Rebecca Gromports, Goedemorgen. Goedemorgen. Aan boord bent u? Nee hoor, ik ben niet aan boord. Ik ben iets boord. meer bij de haven. Ja. Um, en wij uh, hebben hier het schip is op de is weg. Uh... Het schip is gisteravond uh, inderdaad onthuld, zeg maar. We hebben op een gegeven moment besloten om te onthullen dat het schip er al was. Ja. Um, toen is het door de autoriteiten um, zeg maar afgezegeld en helemaal onderzocht. Um, en uh, vervolgens uh, onder uh, marinebegeleiding uh, de haven uitgevoerd. Hoe maar ging wat dat in zijn dat werk? Betreft, nou, de hele haven was afgesloten, overal politie dienst. Er was een demonstratie uh, opgezet, denken wij, door de regering voor de haven...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 En ik denk dat dat hetgene is wat we hier achter wilden laten, iets wat werkelijk het probleem voor vrouwen hier in Marokko oplost. Ja. Er zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zes tot 800 vrouwen hier per jaar die of per, sorry per dag die hier een abortus ondergaan. Dat zijn 300.000 per jaar. Ja. En dat mag Daarvan niet, hè? Dus, zijn er heel... dus dat, dat is illegaal. illegaal. Ja. En het probleem is dat met name vrouwen zonder geld en zonder informatie dus methodes gebruiken die hun leven op het spel zetten. Er gaan hier 90 vrouwen per jaar dood aan de gevolgen van illegale abortus. En uh, dat is een enorm sociaal onrecht, want de vrouwen met geld... of de vrouwen die connecties hebben met de regering... die kunnen gewoon artsen vinden die ze willen helpen tegen heel veel geld. Ja, goed. Nou, maar, wij hebben nu een methode vracht. achtergelaten die vrouwen zelf kunnen gebruiken. En het kost maar 10 euro, die medicijnen die ze hier kunnen kopen. Ja. En dat weten vrouwen nu hier in Marokko. En dat is ontzettend belangrijk. Goed. Dus alle uh, commotie, want die was er gisteren in de haven... en publiciteit, dat was precies de bedoeling. Het was de bedoeling om vrouwen hier te informeren... dat ze hier lokaal een medicijn kunnen kopen, artrotech, waarmee ze zelf een veilige abortus kunnen doen... op basis van onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie. En doet u die vrouwen daar een plezier mee? Want uh, we lezen dat de Marokkaanse stichting die strijdt... tegen die illegale abortussen die u het noemt... het helemaal geen goed idee vond dat u bent gekomen. Uh, Marokko is een uh, ingewikkelde samenleving. We zijn hier uitgenodigd door een beweging van jongeren... Malië. die strijven voor individuele vri vrijheden... Deze mensen riskeren ontzettend veel door met ons samen te werken. Het is echt de politiestaat, dat hebben we nu gezien. Um, en uh, wij hebben hun ondersteund... om hier dit probleem op deze manier onder de aandacht te brengen. En dat is heel goed gelukt. Ja, En die abortusboot, u was nooit van plan om behandelingen te verrichten? Want dat kan ja, helemaal... absoluut wel. wel wij kunnen kon, kan dat wel op zo'n plezierjacht? Ja, wij mogen, wij mogen de over tijd behandeling doen... met medicijnen in internationale water. En dat zijn abortuspillen... Tot 6,5 weken zwangerschap. Maar dat mag u toch niet, Als want u heeft toch geen zijn... vergunning van het ministerie van Volksgezondheid? Dat... Meneer. Om een overtijdbehandeling te doen is geen vergunning nodig. Dat is door een aantal rechters. We hebben hier al tien jaar rechtszaken over gevoerd. En de verschillende ministers hebben ons dit toegezegd dat we dit kunnen doen. We zijn nu, het lijkt wel alsof we tien jaar weer terug zijn in de tijd toen deze discussie begon. We hebben van de rechter al lang gelijk gekregen dat wij de overtijdbehandeling mogen doen met abortuspillen. Met pillen, hè? En daar okay. is geen vergunning voor nodig, want die valt niet onder de abortuswet. Oké, okay, u valt wel onder Nederlandse regels, hè? want u gaat naar internationale water. onder de Nederlandse regels. Aan boord van een Nederlands schip. Dus wij doen alles keurig volgens de Nederlandse wet. En u blijft daar nog even dan voor de kust? Of? Nou, we gaan nu, we, we zijn nu. Het was gisteren een enorme intensieve dag. We gaan nu weer vanochtend bij elkaar komen met Mali, met de, met de organisatie hier in Marokko. Kunt u trouwens uw Uit gang gaan, mevrouw Gompert? Wat zegt u? Kunt u trouwens uw gang gaan, want u bent nog in Marokko? Ik ben nog in Marokko. Ja. En we gaan gewoon verder kijken wat we hier nog meer kunnen doen. Precies. Maar u wordt niets in de weg gelegd. Uh, nee, want het, het schip gaat natuurlijk, daar gaat het over. Dat is het symbool. En, daar, dat is, en de hotline die bestaat nu, die doet het, die werkt. En dat zijn de dingen die voor ons het allerbelangrijkste zijn. En het schip is het symbool wat het Marokkaanse regering niet wil hebben. Goed. Rebecca Gomport, abortusarts en oprichter van Women on Waves. Dank u wel. Dank u wel.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 Informateur Kamp is positief over de onderhandelingen tussen VVD en PVDA. En de Veiligheidsraad heeft de Syrische aanval op Turkije scherp veroordeeld. Het is half acht, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De onderhandelingen tussen VVD en PVDA over een nieuwe regering hebben nog niet één keer vastgezeten. Ze praten nu twee weken met elkaar en dat gaat vooralsnog goed, zegt informateur Kamp.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 ...to fully respect the sovereignty and territorial integrity of its neighbors. Turkije heeft de Syrische beschietingen direct beantwoord... ...maar zonder de intentie een oorlog te beginnen. De Turkse premier Erdogan wil niets anders dan vrede en veiligheid. Belangrijke woorden, zegt correspondent Bram Vermeulen.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 In Syrië is een onderzoek gestart naar de beschietingen. De Syrische regering wil graag weten waar vandaan er is geschoten. En het geweld in Syrië gaat ondertussen onverminderd door... zegt verslaggever Jan Eikelboom, die gisteren in de stad Aleppo was. We zijn in een hospitaal geweest waar maar liefst vijf keer raketten zijn ingeslagen. Daar wordt nog steeds geopereerd. Dat wordt nu gedaan in, in de receptie, niet boven in het gebouw... want daar komen die raketten naar binnen...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 ANWB-verkeersinformatie. In het hele land staan er nu zeven files... net geen 30 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... tussen Budo en Valkenswaard 6 kilometer, dat is de langste. En op de A4 richting Amsterdam... tussen Knoopend Prins Klausplein en Dorp 2 kilometer door een ongeluk eerder vanochtend. Alle rijstroken zijn weer open. En ook een ongeluk op de A50 Apeldoorn richting Arnhem... tussen Schaarsberg en Knoopend Waterberg 2 kilometer. Ook hier is de weg weer vrij. En op de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Breda... loopt het vast tussen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 Plicht komen de onderhandelaars Rutte en Samsom iedere dag naar buiten om te melden dat de radiostilte nog steeds voortduurt. Vragen over de inhoud zijn zinloos. Maar verslaggever Michiel Breedveld probeerde het eens op een andere manier. Hij vroeg de heren of ze wel beseffen, terwijl ze daar in de beslotenheid van de Stadhouderskamer over miljardenbezuinigingen praten, of ze wel beseffen hoeveel invloed hun beslissingen hebben op het leven van u en mij.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 ja, de politiek is in die zin belangrijk. Ja, nu heeft u zich sterk gemaakt, bijvoorbeeld voor de hypotheekrente aftrekken... om dat te behouden. PvdA heeft bijvoorbeeld grote moeite met aanpassingen als het gaat om het ontslagrecht. Om even niet uh, op de inhoud van de onderhandelingen in te gaan. Maar wat er ook met deze thema's gebeurt, heeft direct invloed op in ieder geval de financiële situatie van mensen. Nogmaals, we gaan in een cirkeltje, want ik begrijp uw vragen. Uh, maar die vragen meer, gaan meer het algemeen over uh, de rol van de politiek. En het vraagt iets van uw empathisch vermogen... op het moment dat u dus met zoveel zaken... en eigenlijk met uh, de effecten voor mensen bezig bent. Ja, maar, maar, maar dat is toch logisch. Dat geldt voor alle politici. Daar ben ik toch niet uniek in. Wij zitten toch allemaal hier omdat wij uh, het beste met het land voor ogen hebben... en dus het beste met alle mensen die hier wonen. En uh, proberen om voor de mensen die niet in de politiek zitten... ervoor te zorgen dat het land fatsoenlijk bestuurd wordt... zodat andere mensen de dingen waar zij mee bezig zijn, in hun banen, in hun werk... in de opvoeding van hun kinderen goed kunnen doen... zodat die randvoorwaarden goed geregeld zijn. En verder ben ik als liberaal natuurlijk mij bewust van de beperkingen... van wat de overheid kan doen voor het geluk van de mensen. Maar ik realiseer me wel dat die overheid soms van grote waarde kan zijn. Ja, en als het zo belangrijk is, is het dan niet moeilijk... om dan nu in ieder geval even de mond dicht te moeten houden? Zeker. Zeker. Maar ik ga er wel mee door tot Dank het klaar is. Bedankt. Meneer Samson, hoe ging het vandaag? Nou, heel goed. Ja. Drie hele lange sessies gehad. Dat hebben jullie allemaal kunnen volgen. En we zijn klaar voor vandaag. Realiseert u zich op het moment dat u onderhandelt dat dat gaat over mensen? Ja, ja, elke dag opnieuw. Elke minuut dat we daar zitten realiseer ik me dat wij een land zijn... met nou ja, hoeveel inmiddels, 17 miljoen inwoners... die allemaal verwachten dat wij hier een aantal dingen doen... die hun leven nog iets mooier maken. En daar ben ik me van bewust, ja. En wat vraagt het van het inlevingsvermogen van een politicus? Je hebt vier mannen aan een tafel...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 Dat realiseer ik me donders goed, zeker in de tijd die we nu hebben... waarin bezuinigingen toch... Uh, het woord valt vaker dan investeren. Bij deze tijd hoort dat helaas. Ja, dat zijn uh, heftige besluiten, maar die nemen we. Ja, en als het zulke heftige besluiten zijn... dan moeten we toch branden van verlangen om daar tekst en uitleg uh, bij te geven. O wat voor zelfbeheersing vraagt dat van een politicus? Heel veel, die ga ik nu beoefenen, want ik ga nu weer naar binnen. Terug de radio stilte in Diederik Samsom en daarvoor Mark Rutte. En een goede poging van Michiel Breedveld. Toch Tom? Ja, Goedemorgen. Zeker. wij vertellen alles hoor. Goedemorgen. Ja precies, wij hebben geen radio's <laughs> en Nee. Houden we niet van. Um, ja, de voetbal gisteravond. Wisselend succes voor de Nederlandse ploeg in de Europa League. PSV won maar liefst met 3-0 van ja. Napoli, koploper in Italië. Was dat terecht? Uh, ja, en het is ook hard nodig. Want we hebben eigenlijk nul punten echt in Europees verband. Natuurlijk een aantal voorrondetjes wel gewonnen. Maar Twente, waar we zo nog even op zullen komen, had dus gelijk gespeeld. Maar PSV speelde goed. Dat Napoli kwam weliswaar niet met zijn allersterkste. De opstelling dacht, ach, het zal zo'n vaart niet lopen. Maar PSV was heel geconcentreerd, speelde heel sterk. Kwam gelukkig aan de eerste goal door een enorme blunder achterin bij Napoli. Maar de tweede goal was werkelijk fantastisch. Uiteindelijk door Mertens afgemaakt. Marcello nog kort na de rust 3-0. PSV speelde echt een hele, hele goede wedstrijd. En ik zei het al, het is hard nodig voor het Nederlands voetbal. Want we halen heel, heel weinig punten in het Europese verband. PSV is er ook nog lang niets. Want Jepper Pretovsk, die mooie naam weet je nog, maar die wonnen ja, ook weer ja, in, in die goed. pool. Ja. Die hebben zes punten nu PSV. Svee en Napoli 3. Dus ze zijn er nog lang niet. Maar het was wel een hele belangrijke stap. Ze moesten winnen. En dat deden ze ook. En op een hele, hele overtuigende manier. Ja, dan FC Twente. Die kunnen heel goed voetballen. Zagen we ja. tegen Hannover ook vorige week. He. Tenminste ja. drie kwart van de wedstrijd. Nu tegen Helsingborg. Niet echt ja. een geweldige tegenstander. Nee, Twente... Maar was lastig. Uh, ja, ja, was echt heel matig. En met name in verdedigend opzicht. Enorme fouten tegen een toch echt hele matige ploeg. Hoor. En dat bleek ook toen ze als het ware een beetje boos werden. Van jeetje, het zal hier toch niet gebeuren. Nou, daardoor kwamen ze nog uh, kort voor tijd op gelijke hoogte. Hadden zelfs ook nog gewoon kunnen winnen, want ze waren veel beter voetballend dan deze Zweedse ploeg. 2-2 zijn hele dure punten in deze pool. Hannover won, heeft er 4, levanten 3. Daar moet Twente ook nog een aantal keer tegen. Kortom, ze hebben nog wel kansen, maar dit zijn wel twee hele dure verliespunten tegen een op dit moment toch alweer heel wisselvallig Twente, wat met name achterin heel heel matig was, helaas. Dat bleek maar weer. Nog even Olympisch kampioen windsurfer ja. Dorian van Rijsselbergen, die ja, ja. zeilde zo door het kitesurfen in, begon ja. aan het WK. Dat ja, gaat nog niet zo best. De ene sport is de andere niet. Het is wel een bijzonder verhaal. Hè? De, de, de, de Olympisch kampioen voor de medal race. Twee maanden terug is het nog maar. Was hij met grote overmacht. Maar dat windsurfen is van de Spelen afgevoerd. Kitesurfen wordt de nieuwe sport straks in Rio. En hij zei gewoon nou, dan ga ik dat ook doen. En dan verwacht iedereen natuurlijk alsof dat zomaar kan. Maar dat kan niet zomaar. WK gisteren. En na één dag staat hij 105e. Ja. Zelf kon hij erom lachen. Hij werd 23e keer. Dat was eigenlijk al heel goed in de eerste race. Maar één keer finishte hij ook niet. Omdat hij veel er, er van af viel. Het zal een hele rit worden. Hij is er zelf heel positief over. Het is wel knap om te zien dat iemand zich totaal niet uit het veld laat slaan. Dat hij als het ware een hele andere sport moet gaan doen. Ja, Het zal niet gemakkelijk zijn. Zelf is hij er heel positief over. Heeft hij ook geen keus. Maar dat de ene sport de andere niet is, dat, dat blijkt maar weer eens, is ook overigens wel goed. Er is overigens ook nog een Dorian van Rijsselbergen van het kitesurfen. Want was een Italiaan die drie keer met grote overmacht won. Dus hij heeft nog wel een route af te leggen. Maar hij heeft ook nog wel even de tijd. Maar een groot sportman blijft het. Ja, hij heeft nog een slachtoffer maken. Maar hij vindt het gewoon leuk, hè? Jij ja, hij vindt het gewoon leuk. En, en ja, het zou uniek zijn natuurlijk, hè, als het hem zou lukken om op die spelen een, een, een hele hoge positie straks te halen. Maar goed, daar moet nog heel wat voor geoefend worden, want het is een, een hele lastige, moeilijke sport. Maar Jan van Rijsberg op de een of andere manier, Marcel, heb ik de hoop. Ja, gaat hij uh, wel redden. Niet, gaat hij gewoon redden ja. of zo? Dat gevoel hebben wij allemaal in Nederland. Dus uh, we, we blijven hem volgen. Zolang je er maar lol hebt. Tom, Joep. tot volgende week. Joi. Jo de situatie tussen Turkije en Syrië houdt de gemoederen behoorlijk bezig. Hoort u zo meteen meer over. Ook de gemoederen in Nederland. Eerste verkeersinformatie ook in Nederland bij de ANWB. Is mooi. Er staan nu 12 files Marcel, 45 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... Tussen Budel en knooppunt Leende Heide langzaam rijden over 8 kilometer. En op de A2 richting Amsterdam, tussen Vinkeveen en knoppend Holendrecht 4. Eerder vanochtend waren er drie rijstroken dicht op de A15... bij Rotterdam in de richting van Europoort. Maar bij het knooppunt Vaanplein was namelijk een ongeluk gebeurd. Nou, dat is allemaal weer vrij. Er staan nog wel 3 kilometer file. En er is een vrachtwagen stilgevallen op de A58 vanuit Vlissingen naar Breda. Tussen Bergen-op-Zoom en het knooppunt De Stok bij Roosendaal... staat daarom 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten... Ja, spanningen tussen Turkije en Syrië zijn flink opgelopen. na die Syrische aanval op die Turkse grensstad deze week zou een fout zijn. En Syrië heeft de excuses aangeboden. Maar toch, Turkije doet er nu van alles aan om niet in oorlog ingezogen te worden. Wij zijn benieuwd hoe Turken in Nederland kijken naar het oplopende conflict. Jeroen de Jager vroeg het aan Mehmet Akoc, voorzitter van de Turkse studentenvereniging. Uh, ja, er is best wel redelijk eensgezindheid moet ik zeggen. Er zijn natuurlijk wel uh, mensen die aangeven van, ja, er moet gewoon, uh, weet je, het is tijd voor oorlog. Maar ik, ik vind dat eigenlijk best wel kort door de bocht. De, de, de, de overgrote deel is best wel eensgezind met elkaar uh, over het feit dat oorlog gewoon niet goed is. Niet voor, goed voor Turkije. En hoe wordt er dan gedacht over die vergeldingsaanval van, uh, van Turkije nadat Syrië eerst die het had geschoten? Ja, nou goed, uh, het, dit was natuurlijk niet de eerste keer. Uh, er is eerder al een uh, inslag geweest en er is een gevechtsvliegtuig neergehaald. En uh, Turkije is gewoon als land zijnde verplicht uh, haar soevereiniteit en haar burgers te beschermen. Dus wat dat betreft uh, vond ik het wel een gepaste actie. En dat werd ook zo door uh, internationale, uh, uh, ja, door, door andere landen en door de VN uh, zo geaccepteerd. Ja, leeft het echt onder de Nederlandse jongeren, Nederlandse Turken? Ja, absoluut. Het is wel gesprek van de dag. Ja? Je, het is natuurlijk heel erg onrustig daar in zuidoost Turkije nu. Uh, maar ja, en, en dit is natuurlijk niet fijn. We zijn natuurlijk, wij willen natuurlijk niet dat de Arabische lente overslaat naar Turkije. En ben je bang dat Turkije toch op een of andere manier in die oorlog gezogen wordt... Uh, ik denk het niet om eerlijk te zijn. Ik, okay. ik denk niet dat Turkije het zo ver zou laten komen. Ik, denk wel dat, uh, ik bedoel, ja, er, is, er is gewoon een heel, heel groot verschil qua uh, machtsvertoning tussen Turkije en Syrië natuurlijk. Ik denk wel dat Turkije ervoor zorgt dat dit niet uh, overslaat uh, na, naar eigen land. Mm. En nu heeft Syrië excuses aangeboden hè, voor die aanval van uh, eergisteren. Um, vergelding vervolgens wel geweest van Turkije. Uh, is het nu klaar? Uh, ja, dat weten we natuurlijk niet. Ik denk wel dat Syrië, uh, Syrië de, de, de reactie van Turkije heel serieus neemt en dat ze uh, zullen oppassen. Maar uh, ja, we kunnen natuurlijk niet zeggen of het afgelopen is, want uh, ja, het, het regime van Assad duurt alsnog voort. Er worden alsnog burgerslachtoffers gemaakt, dus nee. het is alsnog gewoon eigenlijk een rotzooitje daar. Dus je, nee. weet, je, kan, je kan niet zeggen wat er gebeurt, nee, nee. wat er gaat gebeuren. En Turkse jongeren hier in Nederland, die, die zijn dus daar wel mee bezig, zeg je. Speelt zich dat ook af op de sociale media? Kunnen we dat volgen? Uh, jawel, het wordt wel besproken. Maar ik moet wel zeggen dat, dat bij uh, Turkse jongeren het veel minder leeft dan bij Nederlandse jongeren. Dat er echt speciaal hashtags worden gebruikt. Dus het is wel het gesprek van de dag. Maar het is, het is moeilijk om dat echt te trekken. Je moet zoeken? Je moet absoluut zoeken. Okay. We praten over het door met Zini uh, Usdiel. Hij is wetenschappelijk docent aan de Erasmus Universiteit... en gespecialiseerd in de geschiedenis van het Midden-Oosten. Meneer Usdiel, goedemorgen. Goedemorgen. Volgt u ook wat er onder Turkse jongeren leeft in Nederland? Uh, ja, uh, uh, dat doe ik onder meer uit professionele overwegingen. Ik heb me ook lange tijd met integratie bezig gehouden. Dus dat doe ik uh, uh, altijd. Ja, en merkt u ook dat dat inderdaad wel het gesprek van de dag is? Dat ze er toch veel over hebben? Ja, maar dat is niet verwonderlijk. Hè. Het is nee. bijna, bijna alle politieke ontwikkelingen in Turkije zijn het gesprek van de dag. Uh, nog niet zo lang geleden gingen duizenden Turkse jongeren in Nederland de straat op om te demonstreren omdat er in Turkije Turkse soldaten waren gesneuveld in het conflict met de Koerden. Dus ja, dat is, uh, dat is standaard. Ja, en wat, wat is dan de stemming? Inderdaad van, uh, zorg dat het geen oorlog wordt of we moeten iets terug doen? Uh, nou de, de stemming is zowel hier in Nederland onder Turkse Nederlanders... als uh, onder de Turkse bevolking in Turkije. Over, de overgrote meerderheid uh, uh, is oorlogsmoe, zeg maar... Uh, uh, dat heeft onder meer te maken met, dat moeten we ook niet vergeten... het conflict dat al dertig jaar zich voortdoet met de Koerden in, ja. in, in Oost-Turkije. Dus de Turkse bevolking is van oudsher uh, heel pacifistisch, zou je kunnen zeggen. Ja, ja want um, je ziet het ook in Turkije, duizenden en vooral jongeren... zijn daar de straat op gegaan om te protesteren ja. tegen een oorlog. Uh, ja, uh, gisteren in Istanbul ongeveer 10.000 uh, wordt er uh, geschat. Uh, twee weken geleden ook in, in, in Zuidoost-Turkije aan de grens uh, met Syrië. Ja, alleen we moeten ook niet vergeten natuurlijk dat, uh, juist omdat. Erdogan, de ook in een soort van spagaat zit. Want er zijn nu een aantal incidenten gebeurd... en ze moeten ook een spierballen laten zien. Ja. Maar ze moeten uitkijken dat ze dus niet... de publieke opinie te veel tegen zich krijgen. Dus er wordt wel een en ander gemanipuleerd. Ja, want ze hebben, ze hebben een beetje te veel... de spierballen ook laten zien na het neerschieten. Want die straaljager, Toen hebben ze echt gezegd... dit dan niet nog een keer gebeuren, want anders. Precies. precies. Ja, dan moet je een keer dus, wat ja. natuurlijk. Ja, ja. Ja. En, en dat, dat hebben we dus gisteren en eergisteren gezien. Maar ja... Dus Zowel de NATO als de Turkse bevolking zelf... die hebben geen trek in een oorlog in Syrië. Omdat ze niet weten wat... in het geval van de NATO dan. Omdat ze niet weten wat na Assaat gaat komen. Ze vinden Assad natuurlijk niet prettig. Maar het is een heel ander land dan bijvoorbeeld Libië. Dus dat is een moeilijke, moeilijke kwestie. Nou, u zegt, groot deel van de Turken is, is absoluut oorlogsmoe. Wil niet in zo'n oorlog gezogen worden. Hoe denkt de rest van Turkije daar dan over? Want je zou je ook voor kunnen stellen... dan denken we, ja, dit pikken we niet. Er zal ver, vergolden moeten worden. Ja, je hoorde het ook net al in het interview met, uh, uh, met, die, met die student. Kijk, uh, de achterban van Erdogan. Hè, we moeten niet vergeten dat bijna 50% van de uh, Turkse bevolking op zijn partij heeft gestemd vorig jaar. Uh, het is een heel charismatische, populaire man. Uh, dus ja, als hij het zo formuleert van, ja, wij willen ook geen oorlog... maar hè, we moeten wel onze spierballen laten zien. Het gaat om de soevereiniteit, enzovoorts, enzovoorts. Dan krijgt hij een groot gedeelte van de bevolking met zich mee. Dus de meeste mensen zullen zeggen, ja, het was een gepaste actie. Hè, ja. het, het, het, het met artillerie terugschieten... Uh, maar je zult weinig Erdogan-aanhangers horen die, uh, die zeggen van... hé, hey, wacht eens even, de Turkije heeft in de afgelopen maanden, jaren... Uh, niet jaren, het, het, het afgelopen jaar bijvoorbeeld... het vrije Syrische leger gehuisvest uh, op Turks grondgebied. Dat, dat is een provocatie. Dat hoor je wel bijvoorbeeld van met name jonge mensen... die gisteren de straat ja. opgegaan zijn in, in, in Istanbul. En we moeten ook niet vergeten dat Erdogan heel goede vriendjes was met uh, Assad. Met Assad ja. De familie Erdogan ging zelfs op vakantie samen met de Assad-familie... nog niet zo lang geleden. En, en toen was de mensenrechten-situatie in Syrië ook niet optimaal, om het zachtjes te zeggen. Dus ja, er zit, er zit meer achter dan alleen maar uh, uh, dit soort kwesties. Ja, en uh, hoe moeilijk is het voor Erdogan? Want uh, het parlement heeft nu wel een wet aangenomen hè, dat het militairen van Turkije in staat stelt om inderdaad Syrië binnen te trekken. Ja. Ja, dat is, dat is ja, dat is ook spierballentaal. Dat geeft hij ook die... zelf toe, hè? dat zegt Erdogan ook. Precies, precies. en, en het is ook niet, uh, als je het exact wilt duiden... het, is niet, het gaat niet om specifiek Syrië, maar het is zo algemeen geformuleerd... dat elk land uh, kan worden aangevallen. Hè? Ja. Dus Met hij kan nits, het ook gebruiken en... tegen de Koerden dan weer? Uh, nou, niet tegen de Koerden, want die, die, de Turkse Koerden zitten in, uh, wonen al in Turkije. Maar bijvoorbeeld uh, Irak of Iran of, of whatever. Ja. Ja, uh, maar dan is natuurlijk de vraag, hoe ver ga je dan? Hè? Want als je dat eenmaal doet, dan zou het wel eens kunnen escaleren. Uh, ja, nee, de, de, de vraag is inderdaad, stel Syrië, hè, want het is hoogstwaarschijnlijk inderdaad dat het per ongeluk is gebeurd. Syrië zou wel gek zijn om op dit moment een NAVO-invasie te riskeren, hè, gezien de precaire situatie waarin het regime zich uh, bevindt. Uh, stel, het gebeurt nog een keer. Ja, de, wat, wat kun je nog meer voor spierballen taal laten zien, behalve dan een echte oorlog waar niemand zin in heeft? Nee. Dat is een goede vraag, ja. Ja, in ieder geval, de jonge generatie wil het niet. Een oorlog, niet in een oorlog gezogen worden. Zini Usdiel, wetenschappelijk docent aan de Erasmus Universiteit. Dank u wel. Graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio in Journaal Media Overzicht. Met Gert Kluk. Turkije, dus de Turkse premier Erdogan zegt dat Turkije geen oorlog wil... schrijft de Turkse Juliette Deli op de voorpagina. En de Turkse kant Today Saman kopt met Syrië... wil geen gewelddadige escalatie met Turkije. De VN-resolutie tegen de Syrische mortieraanval... staat op de voorpagina's van de BBC en de Engelstalige site van Al Jazeera. Al Jazeera heeft er vooral aandacht voor dat de verschillen... tussen de leden van de VN overbrugd zijn in een gezamenlijke verklaring. In het EO-programma De Vijfde Dag deden piloot Potsch en zijn familie... een pleidooi voor bemoeienis vanuit Nederland bij zijn proces in Argentinië. De piloot zit al drie jaar vast en wordt verdacht van betrokkenheid... bij de dodenvluchten van de Argentijnse dictatuur. Arnold Karskens sprak met hem voor de EO toen hij in het ziekenhuis was. Hij ontkent opnieuw zijn betrokkenheid, maar vreest toch de uitkomst van het proces. Daar ben ik bang voor. Als ik zie hier hoe de... Eh, judicial, de rechters reageren. Zij zoeken niet de waarheid. Zij zoeken alleen eh, om iemand schuldig te maken. Julio Poch vanuit Argentinië. Het presidentiële debat tussen Romney en Obama... staat nog volop in de belangstelling in Amerika. De New York Times concludeert dat Romney zijn eerste presidentiële debat gebruikte... om het politieke midden op te zoeken. Analisten verwachten al eerder dat hij dat zou doen om de kiezers buiten zijn partij voor zich te winnen. En ook Obama heeft de dag gebruikt om duidelijk te maken dat Romney flink gedraaid is. Romney's eigen team ontkent. CNN zegt ondertussen dat Romney terug is gekomen van zijn uitspraak... dat bijna de helft van de bevolking op Obama zal stemmen. Dat zou dan gaan om mensen die afhankelijk zijn van de staat of zich slachtoffer voelen. Volgens Romney zat hij ernaast met die opmerking. Hij wil er als president voor alle Amerikanen zijn. Het Engelse Sky News zet de vijfjarige April Jones groot op de voorpagina van de site. De meisje is inmiddels vijf dagen vermist. Politie en vrijwilligers zoeken de omgeving af van het gebied waarin ze verdwenen is. De politie heeft nog tot vanmiddag om bewijs te vinden tegen de hoofdverdachte... die anders aan het eind van de dag weer vrijkomt. Dan is er een groot tekort aan allochtone medische specialisten, schrijft de Volkskrant. Dat zou slecht zijn voor de kwaliteit en de kosten van de zorg zouden wel veel allochtonen medicijnen studeren... maar bij de selectie voor specialisten gaat het mis. Er zou teveel op taalachterstand en leeftijd worden gelet. Daar moet iets aan gebeuren, volgens een onderzoeker... die ondanks keek waarom op het VUMC in Amsterdam... Te weinig allochtonenartsen te vinden zijn. En ouderen worden geplukt in te huis. Dat schrijft de Telegraaf op basis van onderzoek van de Consumentenbond. Verpleeg- en verzorgingstehuizen zouden te veel vragen voor diensten zoals de was doen, een wandelingetje maken of een douchebeurt. Helft van de instellingen zou zich niet houden aan de regels van de NZA om helder te zijn over deze kosten. In de huis die de bond onderzocht, varieerden maandelijkse kosten van de was tussen 32 en 120 euro. En een wandeling kost bij sommige instellingen 25 euro. Bij anderen moet je 50 euro betalen. En Geert Wilders heeft erop gereageerd via Twitter. Hij noemt dit schandalig. Overzicht van de media, meegelezen door Gert Kluk. hoorde u na acht uur in het Radio 1 Journaal. Informateur Henk Kamp. Hij is positief over de informatie waarmee hij bezig is... over de onderhandelingen. Er is nog geen kink in de kabel. En volgens Kamp moeten ze eruit kunnen komen. Blijft u luisteren.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 U bent ook welkom in de Koning in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Vrijdagmiddag live! Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Elektrisch rijden echt goedkoper? Alphabet geeft u inzicht in de werkelijke kosten. Dit was de E uit het alfabet van Alphabet Autolease. AlphabetAutolease.nl. Verrassend voorspelbaar. U ziet dat online kopers meer gemak willen...